Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het matchfixingschandaal rond voetbalclub Willem II breidt zich uit, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant zijn nog eens drie competitiewedstrijden gemanipuleerd in het seizoen 2009-2010. De krant baseert zich hierbij op e-mails tussen voormalig Willem II-Middenvelder, Ibrahim Kargbo en een matchfixer. Twee andere competitieduels uit dat seizoen en een bekerduel uit 2008 waren al verdacht. Per wedstrijd in 2009 zou aan de betrokken spelers samen zo'n 100.000 euro zijn uitgekeerd. Ook oud willem spelers Michael Aert, Sergio Zeiler en Jens Jansen zouden erbij betrokken zijn. Maar tegenover de krant ontkennen ze dat. Bij een blikseminslag in een trein is gisteravond iemand gewond geraakt. Vermoedelijk de machinist. Het is niet bekend hoe het slachtoffer aan toe is. Het incident gebeurde op het spoor van Deventer naar Apeldoorn tussen Teuge en Twello.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 Ja, we gaan gewoon verder waar we mee gestopt zijn. Shine on your crazy diamond. Van Pink Floyd, dit is album het Puls. Het is een trek van 11 minuten, dus uh, ga maar lekker even op de uitgezakt zitten. Hè? Of leren, wat je wilt. Als je je manier in slaap valt, maar slapen kun je altijd nog. Nou, dat is nou wat je noemt een, uh, een vrij kort nummertje. In totaal zie je 11 minuten 17 en uh, eigenlijk hebben we hem volledig uit laten draaien. Dat gaan we ook doen met het volgende nummer. Eigenlijk meer om wakker te worden, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, die Ossie, hè? Hij doet het toch maar. Het gaat goed op, op, op, op moment. Gaat het moment. Het we wel goed met hem eigenlijk. Eerder vloog hij over het podium heen. Tegenwoordig staat hij gewoon stil. Hij doet zijn kunstje en dan gaat weer. Dat geldt trouwens niet voor het volgende. Alice Cooper... We're So, nou, daar kom je eventjes bij natuurlijk. Goedemorgen, Zandvoort. Jullie zijn er ook weer, zie ik. Had het niet meer gewerkt of uh, zijn jullie allemaal vrij? Dat je denkt van het wordt hartstikke mooi weer vandaag. We gaan lekker naar, uh, naar het strand. Oftewel, zoals was, uh, was de Canadezen zeggen, uh, fama zal applauderen, geloof ik. Dat zijn de Canadezen, zijn er toch? Ik weet het ook niet precies. Nou goed. Mochten jullie nog uh, in, het, uh, in de fase liggen van uh, eventjes naliggen, dan doe je dan maar met het maar uh, met het volgende nummer. Het is een vrij rustig nummer. Het is een ballad. Ja. Zekers. Halloween with uh, If I Could Fly. Nou, ik heb uh, even gekeken en ik kom erachter dat dit uh, de versie is die ik absoluut niet bedoel. En hoe hij er tussen gekomen is, uh, ik weet het niet. Waarschijnlijk weer het geval van Dikke Vingertjes. We gaan het nou een keer proberen. Kijk, dit klinkt een stuk bekender. Ligt maar lekker na, hoor, hoor. Je luistert naar de rock van CWM. If I Could Fly, het is van Halloween. En Halloween staat bekend als een power metal band. En ze zeggen, uh, Willem, Willem, Willem, kan dat niet wat minder? En dan zou ik zeggen, hoezo? Minder. Koortje erachter misschien? Dit is Stratovarius, Destiny, tweede nummer. Nee, geen prijsvraag. Probeer maar rustig mee te trommelen. Je luistert naar de Nacht van de Bruisende Rock. Mijn naam is Willem Bruist. Als je dit ermee gebleert, dan, dan is je hoofd helemaal leeg en je hart zit wel helemaal vol. Maar ja, dan is er weer geen plek voor wat anders. Dus dan moet je me weer wat leegmaken. Dus ik stevige stracht eraan. Zullen we nog even doen: eentje nog. Eén wiedje dag. I am van those fools.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 To a shrink To analyze my dreams She says it's like A sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore Choke with my wife And the sex bringing her down Sometimes I'm Dat is er ook weer uit, zeg maar. Over uitgesproken. De school is ook uit. Alice Cooper. Schools out. Forever. Als ze eerder moeten doen. School's out for summer. En dat is voor Alice Cooper. Het geldt voor een hele hoop mensen trouwens. Hè. School's out. Een heleboel mensen zijn aan de vakantie. Ik kan het ook bemerken uh, aan de reacties, zeg maar. En, nou uh, goed, ik vind, het, uh, ik vind het helemaal niet erg. Ik wil iedereen ook recht op vakantie. Ik bedoel, ik werk gewoon door. Dat maakt mij niet uit. Uh, nou, ik zie dat het buiten al weer licht begint te worden. Een aantal bakjes koffie uh, is meegevallen, eigenlijk. Tot nu toe. Al moet ik wel zeggen, ik heb al een certificaat gekregen van koffieluit. 100% koffieluid. Nou, dan moet je het maar mee doen, zeg ik dan, hè? Nee, ja, goed. Ik gooi er even een tegenaan van uh, Tim Lizzie. Ik wilde net met zijn band. En dat nummer ach, het behoeft geen introductie. Just swore that you loved me. Never would you. Know. So baby, seven In one Captain Farrell I jumped up, fired up my pistols And I shot him with both barrels But she ringed on Shame, Ja, Whisky in the Jarrow, Ten Lizzy, nummer wat vaak gecoverd is met heeft het bijvoorbeeld ook een keertje gedaan. Ja, dan kom ik eventjes bij het volgende. Dit is een band, uh, die heb ik ooit één keer gezien in mijn leven en ik vond het helemaal geweldig. En uh, ik zou zeggen, uh, geniet er maar van. Van Helen. Ja, het is allemaal een beetje tam buiten. De mensen die, uh, die denken van ik blijf lekker liggen. Er is eigenlijk niemand die ze eruit haalt. Nou, dan gaan we eventjes wat aan doen jongens. Even richting de klok van vijf uur. Het is nu vijf voor vijf, het kan net. Nou, nog een keertje met z'n allen, jongens. Bijna vijf uur. Wat kun je in de volgende uren verwachten nog? Nou ja, dan wat muziek van die Purple heb ik achter de hand. Nog wat ballads, wat blues, zelfs nog. Sterker nog, ik kom weer tijd tekort. Eventjes tot aan de klok van vijf uur. Gooi we het nieuwstreven in en daarna ben ik weer bij je terug. <middels> dat ga ik dus net niet redden. Hè? <middels> ah, dat 30 seconden, jongens, jongens, jongens. Wat een timing. Time management is op het moment verzoeken, maar we proberen het toch.